11 Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de klimaattop in Parijs beginnen vandaag de echte onderhandelingen. De staatshoofden en regeringsleiders, zoals Obama en Poetin, zijn weer naar huis. De delegaties proberen aan het eind van de week een ontwerptekst voor een verdrag klaar te hebben. De ministers van Milieu kunnen dan volgende week met die tekst aan de slag. Eind volgende week moet er een akkoord zijn over maatregelen tegen verdere opwarming van de aarde. De vliegramp van een jaar geleden met een toestel van Air Asia... werd veroorzaakt door een technisch mankement en menselijke fouten. Dat blijkt uit onderzoek van de Indonesische luchtvaartautoriteiten. In de boordcomputer zat een draadje los waardoor er steeds een alarm afging. De bemanning zette de computer uit en probeerde handmatig door slecht weer te vliegen. Het toestel stortte neer in de Zee. Alle 162 mensen aan boord kwamen om het leven. PostNL wil postbezorgers gaan inzetten om de buurt in de gaten te houden. Het aantal poststukken daalt, dus kijken we of we ons personeel ergens anders kunnen inzetten, zegt PostNL. De bezorgers moeten wijkverkenners worden en de gemeente alarmeren bij overlast en afval op straat. Volgens PostNL kennen postbodes de buurt als geen ander. Op hun dagelijkse ronde kunnen ze alles goed in de gaten houden. Sinds kort loopt een proef in Schiedam. Het middel map voor longkankerpatiënten moet voorlopig niet worden vergoed omdat het te duur is, staat in een advies van, de zor van het Zorginstituut aan minister Schippers van Volksgezondheid. Het middel wordt al wel in twaalf ziekenhuizen gebruikt bij uitbehandelde patiënten met uitgezaaide longkanker. De fabrikant stelt het tot nu toe, gratis ter beschikking, maar wil er binnenkort wel geld voor vragen. Minister Schippers onderhandelt nog met de fabrikant over de uiteindelijke prijs.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 Met dubbele energie Zij kon het lokken niet laten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 naar Purmeren.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 De volgende keer neem ik veiligheidsbel, hoor. Zeg, jullie zingen ze een liedje. Een ja. liedje zingen, zo vroeg? <kijkt> nou, ik, ik ken een leuk liedje, ja. Ik ken een hele liedje. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel sniekem verscholen. Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen, in Moekum te zijn. Ik zag een muis.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 De familie werd vreselijk groot, de naar vluchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is er toch fijn, een muis in een molen in te zien. Ik zag een muis, waar, daar op de trap.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 maar toch was die niet slecht We waren eraan gehecht Nou gaat die naar de sloep Is al zo de koe We, We hebben een ogenlijk gehad Met een tootootje Met het tootootje Met een teutertje. We hier midden in de stad Met een tootootje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 Zorgen of in de retsmoed dan helpt de, zoveel ik aan de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven niet je mij bij ons. Brain for the star.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 Ik vind zo'n jevrouw een door kijkblus een zegen voor de mensheid. Maar het zal je kind maar wezen. ja, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Jejeje. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Jejeje. Yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Zo Zolang het leven is, is er al. En doop.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 Zal je in mijn leven, yeah.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 ja. Je geeft geen dag terug. Waarom van Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En daarvoor Willeke Alberti samen met haar vader, Willy. En uh, dat mooie nummer, omdat ik zoveel van je hou. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in uw tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ook het volgende nummer, Het Meisje met Rode Haren. Dat was natuurlijk een grote hit van uh, de grootste zelfs van Arne Jansen. Het lied is een vertaling van het Duitsstalige lied Mietchen met Rode Hagen... gecombineerd door Manfred Ubadorven en Hans-George Musslinen... en werd in Nederland vertaald door Pim van Zijl. Het nummer was een Euvre voor de Roodharige en kwam tevens een jaar later voor in de film Turks Fruit. In de top 2000 van Radio 2 kwam het nummer in uh, de 2000-editie het hoogst...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 Meisjes met vloog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 Stil verlangen naar weer een dag als toen, waarop ze zijn. jij bent mijn leven, staan aan mijn zee. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die daar. Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek.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 En toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag, stil stilverlaten haar. Weer een dag als toen, waarop ze zei: Jij bent mijn leven, sta aan mijn zijde. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen, die dag.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 Jouw hart bekoren, je ogen hebben die toen heel erg gereden. Ik kon niet weten dat je dit vlug zo zou vergeten, maar die mooi. Weg in een mooi paradijs. Vol van dromen. Weet je nou die snoe die ik danste met jou? Weet je nou de woorden die ik toen heel zacht heb gefluisterd? Het waren weer lieve, eenvoudige woorden. Maar toch wist ik dat ze jou.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 Oh! Met hun halve zachte fosco-stem.